9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. De Belastingdienst wil meer inzicht in privégebruik van bestelwagens. Volgend jaar begint een proef met speciale kastjes die de gegevens over zakelijk en privégebruik van de busjes bijhouden. Nu moeten bestuurders dat zelf invullen. De fiscale bijtelling voor privégebruik van bestelwagens is nu 25%. Procent. Mogelijk komen er in de toekomst drie of vier tariefgroepen.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 Het weer, het kan overal glad zijn, vanochtend eerst zon, maar vanmiddag raakt het bewolkt en tegen de avond gaat het regenen. In het binnenland gaat de neerslag over in sneeuw en dan kan het opnieuw glad worden. Het wordt tussen de 3 en 6 graden. Aan WB Verkeersinformatie, op grote schaal komt de plaatselijke gladheid voor in Nederland, zijn vooral de lokale wegen. Alleen in het zuidoosten valt het mee, veel meldingen ook uit Zeeland en uit Flevoland. Bij elkaar nog 238 kilometer file. Daarvan valt op de langere file op de A4. Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouder Rijndijk 8 kilometer. Een aanrijding op de A7, Duitse grens richting Groningen. Tussen Oude Schans en Heideggerlee, 3 kilometer. Goed nieuws over de A16, Rotterdam richting Breda. Die was een tijdje dicht bij de hoofdrijbaan... bij de Van Brienne-Noordbrug na een aanrijding. Dat is inmiddels voorbij. Alleen de rechte rijstrook is daar nog dicht. Tussen knopen -Ter en Rotterdam-Feijenoord nog wel 5 kilometer. Het is nog altijd langzaam rijden en stilstaan op de A44 Wassenaar richting Amsterdam. Tussen Leiden en Kaagdorp 12 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen Renken en Knopende Ewek 9 kilometer. In Zeeland op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen Arnhemuiden en het Knopende Poel staat 5 kilometer. Hoe controleer ik of mijn buitenlandse inkopen volgens afspraak geleverd worden?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 Heel goedemorgen, het is vier minuten over negen. Postbedrijf PostNL zit in grote financiële problemen... door gekelderde dekkingsgraad van postpensioenfondsen. Zometeen hoort u een reactie van de vakbonden. En de raket waarmee astronaut André Kuipers deze week de ruimte ingaat... is vanochtend al klaargezet op het lanceerplatform. En staatssecretaris Bleker bezoekt een veehouder... van wie de dieren besmet zijn met het Smallenburg virus Dat nog tot half tien in dit Radio 1-journaal. U ja, hoort het al, postbedrijf PostNL zit in grote financiële problemen... door gekelderde dekkingsgraad van de postpensioenfondsen. Er is een gat geslagen van bijna 500 miljoen euro. Een gat dat het bedrijf niet kan dichten. Het bedrijf wil nu rond de tafel met pensioenfondsen en vakbonden... om te praten over een versobering van de pensioenregelingen. Paul Jekkers van de Bond voor Postpersoneel, goedemorgen. Ja, u was al uh, deels geïnformeerd, begrijp ik. Uh, maar uh, klopt het inderdaad dat Post.nl in zwaar financieel weer zit? Ja, dat klopt. Uh, dat komt inderdaad door die pensioenverplichting. En dat komt ook nog eens een keer doordat ze na de splitsing. voor een deel gefinancierd zijn met uh, aandelen van TNT Express. In de veronderstelling dat die omhoog zouden gaan. Maar ja, ze zijn gehalveerd. Dus uh, de twee dingen komen nu samen en dat maakt het probleem vrij groot. Ja, nou hoorden we net de bestuursvoorzitter van van uh, postbedrijf Post NL en die had het over uh, dat de methodiek uh, om het te berekenen van uh, pensioenen dat die gewoon ja. veranderd kon worden. Uh, wat vindt u daarvan? Nou, moet even heel goed naar kijken. Uh, Enerzijds hebben we tegenwoordig van de, van de Nederlandse Bank heel strenge regels gekregen om uh, op de waarde van die pensioenverplichtingen om, uh, om die te berekenen. Zo vaker hebben gezegd dat dat wel heel streng is. Anderzijds ja, je kunt natuurlijk zeggen, we gaan er gewoon vanuit dat we de eerstkomende 10 tien jaar 7% rente halen. Dan hebben we geen probleem. Maar dan kom je al gauw bij zo'n casino-pensioen terecht van Van de Kolk en dat moet ook. Ja, dat, ga, dat gaan we in deze tijden natuurlijk niet redden. Dat gaan we niet redden, nee. Dus de, de, de, de, ik neem aan dat hij, of ik weet wel zeker, dat hij die discussie over... hoe moeten we nu precies uh, de, de, onze pensioenverplichtingen waarderen... die gaat hij met de pensioenfonds aan. vragen of de een een, een, een vooral voor zijn verantwoording wil nemen... dat er, een, uh, dat er iets anders gerekend wordt. En dan valt het een beetje mee. Uh, maar ik, ik heb niet de indruk van wat ik uit die hoek begrepen heb... dat ze erg genegen zijn om daar uh, tegemoet te komen. Ja, dus u verwacht al sowieso dat dat niet doorgaat. Wat, ja. wat, wat uh, zou een, een oplossing kunnen zijn wat u betreft? Ja, ja oplossingen... Ja, we moeten, we moeten, er is een probleem. De omvang van het probleem moeten we nog, eens, moeten we nog even gaan bekijken. Um, dat is vervelend voor een wordt, Maar ik weet eigenlijk welke oplossing ik per se niet wil. En nou. dat is uh, een deel van die problematiek neerleggen bij de mensen die het komend jaar toch al gedwongen het bedrijf moeten verlaten. Dat wil ik per se niet. Nou, die hebben al ellende genoeg. En ook die nou ook nog op de een of andere manier bij moeten gaan betalen aan een pech bij het pensioenfonds. Ja. Dat lijkt me niet helemaal redelijk. Maar zou het bespreekbaar voor u zijn als andere mensen uh, mee betalen aan dat gat? Anderen? Ik denk. Uh, of het bespreekbaar voor mij is ja of nee. is Gezien de omvang van de problemen waarschijnlijk niet eens meer een vraag. Oh uh, zal moeten. Uh, dus daar zal iets mee moeten gebeuren. En dan zullen we heel goed moeten kijken welk, welk soort maatregelen er in die pensioensfeer getroffen kunnen worden. Maar enerzijds zit het probleem op te lossen. Maar anderzijds de last daarvoor niet uitsluitend bij de werknemers neer te leggen. Nee, u wilde hem ook ergens anders leggen... maar de werkgever zegt, ja, we hebben maar, uh, we hebben niet zo heel veel geld meer. Uh, een gat van 500 miljoen en er staat 200 miljoen op de balans. Ja, nee, nou, ik, uh, ik voor, voor de cijfers die ik gezien heb, die wijzen dezelfde kant op... dus dat ontken ik niet direct. Uh, dan nog, dat is altijd zo in, uh, in, uh, in uh, sociaal-economisch Nederland... Ja. Is, een probleem dat opgelost moet worden ook altijd de verdedigingspraakstuk. Maar wat, Die ja, wat, is, wat, is, wat is volgens u dan nog een optie? Ja, de opties zijn, um, uh, want dat is al bij een aantal pensioenfonds gebeurd. Um, de de bijstortingsverplichting van de werkgever op de een of andere manier, dat zou een regel zijn. Maximeer. Dus uh, dat, dat is al bij diverse grote pensioenfonds gebeurd, bij PostNL-optie. Uh, een oplossing is misschien wat in die, in die, in die, in die regeling uh, veranderen. Daar kun je ook over nadenken. Dus kom je al gauw bij met name uh, de, de regeling voor de harder oh, Iets minder soepel maken, iets minder gunstig maken. Met de mogelijkheid dat ze er zelf bij betalen. Yeah. Ja, en, en, en want dat hebben we nog steeds bij, uh, bij uh, Post.nl: de werknemer betaalt geen premie. Uh, de werkgever zal ongetwijfeld komen met. dan moesten we ook maar eens een MTA maken. Yeah. Uh, het zal waarschijnlijk op den duur ook wel iets in moeten gaan gebeuren. Maar dan moeten we nog even heel goed bekijken. Wederom, verdeling het vraagstuk. wie dan, hoeveel en wanneer. Het is in ieder geval niet in vijf minuten opgelopen. Nee, nou goed, dan wens ik u heel veel sterkte de komende tijd... Uh, met uh, het overleg met de pensioenfondsen en de werkgevers. Paul Jekkers van de Allee. Bond voor Postpersoneel. Goed, we gaan terug naar het grote nieuws van vandaag. Kim Jong-il, de leider van Noord-Korea, die is overleden op 69-jarige leeftijd. We zagen hem voor het eerst tijdens de viering van zijn vaders 80ste verjaardag, waar hij alle lof gaf aan het glorische volksleger. Ja, aan de telefoon nu Frans Timmermans, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, maar ook oud diplomaat, voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, meneer Timmermans, wat, wat weet u over de geliefde leider? Nou ja, dat hij er een paar excentrieke hobbys op nahield. De hele dure auto's en uh, zo'n beetje de hele Hollywood film connectie met een voorliefde voor James Bond en porno. En dat hij heel erg van Hennessy cognac hield. Dat was het zo'n beetje. En zijn dat dan ook de, de, de dingen die u uit de diplomatieke kringen heeft gehoord? Ja, dit zijn, uh, dit zijn de verhalen die eronder doen. Uh, ik heb uh, hem zelf nooit uh, ontmoet. Maar uh, de vorige hoge vertegenwoordiger uh, voor buitenlands beleid van de EU wel. Die is wel naar hem toe geweest, Javier ja. Solana. En die kon echt uh, in geuren en kleuren <laughs> vertellen hoe dat is om met die man uh, te praten. Goed, er zijn nog volgens mij heel veel mensen die daar nog wat anekdotes over willen horen. Ja. Uh, ja. Denkt, u, denkt u dat zijn zoon net zo geruisloos uh, in de sporen van zijn vader kan treden? Ja, dat weet je bij zo'n absolute dictatuur niet. Hè? Je weet nooit of dat uh, lukt. Je weet ook nooit of hij wel alle loyaliteiten, met name van uh, de, de generaals uh, aan zijn kant heeft. Je weet ook nooit hoe zijn persoonlijkheid echt in elkaar steekt. Uh, die absolute erfopvolging is er bijgens kant. En zeker in zo'n totalitair systeem waar alles afhangt van, van de leider. En daarom is men natuurlijk ook heel erg nerveus in landen als uh, Japan en Zuid-Korea. Als daar oneenigheid intern uitbreekt, is het natuurlijk de makkelijkste oplossing om eens flink naar het buitenland uit te halen. Ja. Uh, en ja, daar, dan is natuurlijk Zuid-Korea het eerste slachtoffer. En ja, ze hebben wel hele enge wapens. Ja, wat dat betreft is het dus wel belangrijk dat de regio stabiel blijft, hè? Ja, dat is altijd een probleem met dit soort dictaturen. Je hoopt op stabiliteit, eh, maar daarvoor betaal je dan wel een hele hoge prijs... want dan blijft die dictatuur wel in stand. En zolang als deze dictatuur in stand blijft, zal dat risico voor de regio even groot blijven. En blijft het een enorm gevaar dat vroeg of laat ze eh, een oorlog beginnen met, eh, met Zuid-Korea. Dus wat dat betreft zouden we misschien moeten hopen op een wat meer, ja, een wat meer vrijer bewind onder, onder deze zoon. Nou ja, kijk, er zijn altijd twee dingen mogelijk. Het uh, is dus net als met een band. Uh, als hij langzaam leeg loopt, uh, dan is het niet zo erg. Dan kun je de band verwisselen. Maar bij een klapband kunnen ongelukken gebeuren. En dat is dus waar, waar Japanners en Zuid-Koreanen nu, nu bang voor zijn. Niet dat die band langzaam leegloopt, loopt, maar dat er ineens een klapband komt. En ja. dan ja, de gevolgen niet te overzien. Nou, bent u ook diplomaat geweest in, in Moskou. In de tijd van de, de Sovjet-Unie, een communistisch ja. regime. Uh, zijn er vergelijkingen te trekken met, uh, met Noord-Korea wat dat betreft? Nou, in ieder geval wel. In die zin dat, dat bij dit soort uh, regimes uh, de absolute leiding, hè, wie de baas is. Uh, heel veel bepaald, omdat het uh, is een soort planetenstelsel. Al die instituties zijn afhankelijk van de baas... en al die leiders van die instituties die gaan kijken bij wie moet ik me aansluiten. Dus dat, dat, is, uh, dat is een overeenkomst. Het grote verschil is wel dat die communistische dictaturen uh, van de late jaren 80... Ja, die hadden toch een zekere machtsspreiding intern. Dat was niet echt één iemand die altijd per se alles uh, bepaalde. Dat is in uh, Noord-Korea natuurlijk uh, wel anders. En bovendien is dat land zo geïsoleerd. En alleen maar uh, China is een land waar ze dan redelijke betrekkingen uh, mee houden. Dat je echt niet weet wat voor een, uh, wat voor een totale idioot daar aan de touwtjes trekken. Nee, wat dat betreft is het natuurlijk voor, voor ons als journalisten ook moeilijk om, om daar verslag uh, vandaan te doen. Um, ja. wat, wat zijn nou belangrijke uh, uh, ja, aanwijzingen over hoe deze zoon uh, zich zal vestigen uh, als leider van het land... waar we de komende tijd op zouden kunnen letten? Heeft u enig idee? Nou ja, kijk, ze, ze controleren totaal de media. Uh, maar via die media komen er wel uh, uh, boodschappen, vaak heel subtiel. En je, zal, je zal, hè, Zoals je vroeger de Kremlin-watchers had... Zal je in Zuid-Korea en Japan met name echte Noord-Korea-watchers hebben die dat, die dat kunnen duiden? Als er rare berichten in de pers komen, of als er gemobiliseerd wordt door het leger, of als er vreemde bewegingen zijn in het land, of als er ineens reizen worden gemaakt. Het is allemaal verschrikkelijk subtiel, um, uh, maar dat is waar men nu uh, op moet gaan letten. Goed, gaan wij doen. Frans Timmermans, <laughs> Kamerlid voor de PVDA en oud-diplomaat. Dankjewel voor uw uh, verhaal. Het is uh, inmiddels 14 minuten over negen geworden. Ja, een belangrijke stap richting de lancering van astronaut André Kuipers... naar het internationaal ruimtestation ISS... is namelijk dat die raket waarmee dat gaat gebeuren... naar het lanceerplatform is gereden vanochtend. Dat gebeurt altijd twee dagen voor de lancering. Om zeven uur s ochtends. Verslaggever Mark Hamer stond erbij. De eerste stappen, de heilige grond van Baikonur, de plek... Waar de Russische ruimtevaart begon. Waar de Sputnik omhoog ging. Waar Yuri Gagarin omhoog ging. En waar wij nu een blik hebben op de raket. Waar over twee dagen André Kuipers mee omhoog gaat. De Soyuz-raket. En wat we nu kunnen zien is de hangar. Heel langzaam gaat de deur open. Voor de deur. Bewakers van het Russische leger, ook dik ingepakt, allemaal botnuts op. Het eerste wat we kunnen zien is de onderkant. En dan het signaal dat de trein gaat rijden. Voor staat een man, een bewaker met een helm op en een mitrailleur. Als hij te dicht bij de trein komt, schreeuwt hij. En daar rijdt de Soyuz... Met een vaartje van een, nou, wat zal het zijn, 5 km per uur in de richting van de plek waar die woensdag gelanceerd gaat worden. We ja, ja. zijn aangekomen bij het lanceerplatform. De Soyuz die ligt nu nog, maar elk moment kan hij rechtop gezet worden. Prachtig gezicht, hoe de raket langzaam rechtop komt. Op de achtergrond de opkomende zon, de rode gloed. En daar komt die grijze raket tegenaan te staan. Met dat witte puntje, en in dat witte puntje, daar is de capsule. De capsule waar woensdag André Kuipers in plaats gaat nemen. De raket staat bijna recht overeind. Frank de Winne, Belgische astronaut, twee jaar geleden met een Soyuz omhoog gegaan, hè? Ja, inderdaad. Het is een mooie herinnering voor mij natuurlijk, hè, om hier in de steppen te zetten in de koude en toch uh, deze fantastische mooie raket uh, zien naar boven te gaan. Kuipers is er zelf niet. Nee, natuurlijk niet. De bemanning zit in uh, quarantaine natuurlijk. Uh, en zeker met het koude weer. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat ze een uh, goede gezondheid bewaren. Dus uh, zij zullen binnen twee dagen in de raket zitten. Dat is het belangrijkste van al. En wat doet André Kuipers nu zelf op dit moment? Uh, ik denk op dit moment. Ofwel is hij aan het ontbijten uh, rond dit uur denk ik. Of uh, misschien nog. Uh, ze hebben ook nog een aantal briefings. Uh, de laatste dagen voor de lancering krijg je ook nog een aantal briefings. Ja, die laatste dagen zijn eigenlijk best wel spannend. Wel spannend. Spannend, ook relaxerend, want je doet ook een aantal uh, uh, zaken, je hoeft niet meer te trainen, je weet dat je klaar bent voor je vlucht, je bemanning is klaar, de raket is klaar, dus uh, je leeft er eigenlijk wel op een ontspannen manier naartoe. Uh, André ziet er ook heel ontspannen uit. Ja, want u heeft contact nog met hem? Uh, ik heb nog uh, contact met hem uh, samen met uh, de familie, ik heb hem gisteren heel kort gezien, uh, door het glas natuurlijk wel. Waarom uh, niet aanraken? Ja, uh, inderdaad en, en dat doen we ook niet uh, terug. Het is heel belangrijk dat uh, de bemanning een goede gezondheid blijft en het is nu niet het moment om André te maken en dat er dan zijn vlucht zou missen. Meer, dat zou lastig, dat zou vervelend Inderdaad, zijn. Inderdaad, ja. ja, en dan staan we hier uh, woensdag, hè? Uh, woensdag, ik, ja, ja waar, want waar, even kijken, op 900 meter, weet ja, ja, u waar, waar we ik, dan ik staan? ik weet niet juist waar uh, de, de plaats is. Uh, is erg als eeste... in de omgeving, hier vandaan, <tom> minder dan een <tom> keer. Het is de eerste keer dat ik een lancering uh, zelf meemaak, behalve in de raketten zitten. Ik okay. heb vier keer in de raket gezeten, maar ik heb er nog geen enkele gezien, dus uh, dat komt wel in orde. spannend ook voor u? Uh, ja, toch wel, uh, en vooral heel goede herinneringen ook uh, toch eraan. Oké, okay, dank u wel. Graag gedaan. Nog steeds worden er honderden mensen vermist op de Filipijnen... na de storm die over het land is getrokken. Maar eerst verkeersinformatie bij de ANWB-zit Jolanda van de Velden. Van de dagelijkse files beginnen ze nu langzaam op te lossen. 150 kilometer nog. Uh, er is net een aanrijding geweest op de A4 van Den Haag van Delft naar Amsterdam. Bij het knoop in het Prins Klausplein zijn nu twee rijstroken dicht. Er staat nu ook zo'n twee kilometer file. En op de A7 Duitse grens richting Groningen... tussen Oude Schans en Heidegerlee staat drie kilometer. Na de aanreding is daar de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is tien minuten voor half tien. Het Smallenberg-virus schrijpt om zich heen. Alleen al op een bedrijf in Zwolle zijn al tientallen misvormde lammeren geboren. Staatssecretaris Bleker van Landbouw gaat daar straks op bezoek. Maar onze verslaggever... Mark Robin Visser is daar nu al. En één schaap, ja, ik kan het zelf zien als stadsjongetje... dat gaat binnenkort gebeuren. Ja. Dat, dat Die is, gaat lammeren. Ja, dat kan uh, ja, elk moment gebeuren. Er komt er al vocht uit of niet? Uh, ja. ja. Nee, dus, uh, nee, dat gaat gebeuren. Dus, <laughs> misschien wel zometeen live op de raad... Terwijl, <klaar> terwijl één schaap zich hier bijna verslikt in een hap gras. Ja, ja, ja. Gaat het? Pop? Gaat dat lam helemaal vanzelf geboren worden, of moet u... Ja, dat weet ik ook niet. Dat kunnen we niet zien nog. We blijven er nog even bij staan, kijken wat er gebeurt. Ja, nou ja. Meneer Van der Poel is hier ook, van het ja. Veterinaire Instituut. Onderdeel van de Wageningen. Ja, u heeft dat natuurlijk wel eens vaker gezien, hè? Ja, ik moet zeggen, ik heb ze zelf in het verleden ook nog wel verlost. Ik ben dierenarts, uh, stel, dierarts, stel dat de nood aan de man is, dan uh, wil ik ook nog wel helpen. Ja. Het schaap is heel onrustig, uh, draait eigenlijk een beetje rondjes. neemt af en toe nog een hapje gras, maar... Heeft ze nou ook pijn? Ze gaat nu zijn zak door de voorpoten? Ja, je, je moet... Je, deze Weeën? Ja, de weeën, ja, dat zijn eigenlijk de bekende verschijnselen. En dan is vervolgens de vraag, de treurige vraag... of er een gezond lam uitkomt. Ja, dat is zeker. Uh, ik, ik, ik, ik, moet, ik moet zeggen dat ik met die veehouders te doen heb... die elke keer naar zo'n nieuwgeboren dier kijken... of, of uh, van, komt er wel een gezond ja. beest uit? Ja, dat is sowieso normaal ook al zo. Maar nu, als er een infectie onder de dieren is... dan kijk je natuurlijk met extra spanning daarnaar. Kijk, daar komt wat, volgens mij. Ja, ja, ja. Kijk, en uh, nu, nu omdat het is, hij kan dus verwarmd wat, zijn. wat komt er nou uit? Dat is een, een pootje. Een pootje? We zien al twee pootjes. En een neusje. Huh? En een neusje. En u moet niks doen? Het gaat gewoon helemaal vanzelf? Nou, ik ga er wel naartoe nu. Ja? Oké. Okay. Nou, gaat u er naartoe? Dan blijf ik met meneer Van der Poel hier even kijken. Want u kunt ook vertellen wat er gebeurt. Vertelt u het maar. Ja, als het, als het lammetje goed ligt, dan komen eerst de, de voorpootjes en, uh, en het snuitje. Uh, en, hij pakt nu het schaap gewoon beet. ja. En dan, uh, dan probeert u even te kijken met de hand of het lammetje goed ligt. En als het lammetje goed ligt, dan kan het gewoon geboren worden. Uh, ja, het is zelfs hij zo. Hij trekt gewoon naar de, ja, de poten eruit. Hij trekt, hij trekt uh, voorzichtig uh, het lammetje naar buiten. En uh, als het, uh, als het uh, goed ligt en uh, er is voldoende ruimte, dan kan het uh, gewoon geboren worden. Dus dit, ziet er, oh, ja. dit ziet er wel goed uit. Het lammetje is eruit. Een geelkleurig lammetje. En het boer van Assen. kijkt er nu naar. Het is een meisje. Het is een meisje, horen we. En hoe heet ze? Het heet, ze heet Jantine. Dat is, we maken een uitzondering, want uh, uh, mijn collega technicus heet Jantine. Dus daarom heet dit lammetje. De moeder gaat het nu schoonlikken. Ja, ja het, is, het, het is een gezond lam. Het lijkt allemaal goed. Ja? Het lijkt, het lijkt goed. allemaal goed. Ja, ja het goed. Wanneer weet je dat zeker, of het goed is? Uh, als hij uh, zometeen gaat lopen en hij zoekt het uier op van de moeder. Zo dus uh, hij gaat drinken. Nou ja, dan, dan ja. mag je ervan uitgaan dat het goed is. Ja, het lijkt allemaal goed te gaan met het lammetje dat zojuist werd geboren in Zwolle. Dat was stadsjongetje Mark Robin Visser vanuit Zwolle. U kent het misschien wel, je koopt nog snel iets uit de, van die bakken bij de kassa. En later denk je, wat heb ik er eigenlijk aan? Een op de vier mensen doet vaak van dit soort onnodige aankopen. Blijkt uit onderzoek van het NIBUD, het Budget Voorlichtingsinstituut. En dan is er een groep van 3,5 miljoen mensen die aankopen doet waar zelfs helemaal geen geld voor is. Maar toch spelen winkeliers hier rond deze dagen handig op in. Door alles zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Jessica van Spengen ging in Amsterdam met etaleur Henk Velink van Allround Etaleurs. Ja, we staan op het moment voor de, voor de bijenkorf, voor een, uh, een etalage en, en ja, dat is een en, al, een en al beweging. We zien allemaal hele kleine duikertjes, ja. hun hoofd is verlicht. Ja, klopt. Uh, het is abstract, ik zie geen producten. Wat maakt nou dat ik dan wel hier naar binnen ga? Ja, nou kijk, bij de volgende etalage, we lopen naar de, uh, zie je duidelijk wel... Uh... Allemaal artikelen. Veel paars, veel roze, ja. zeepaardjes zien we, ja. we zien allemaal visjes die ja. bewegen. Ja. Ook veel glitters. Ja, als hij e het leur zit ik uh, de hele maand december onder. Onder de glitters? Ja, onder de glitters. Ja. Het, het, het moet er in ieder geval voor zorgen dat je, uh, dat je naar binnen gaat en dat je uiteindelijk die kaart of die flappen trekt. En dat is een probleem. 6,5 miljoen mensen heeft wel eens spijt van zo'n aankoop. Ja, dat is wel goed voor de economie. Ik vind het prachtig. Ik heb net het idee, ik had al zoiets van gaan posten. Het lijkt net of ik in de Efteling ben, alles bij elkaar. Dus je gaat een foto maken van een zeemeerman, is ja, het eigenlijk? een zeemeerman. Ik vind hem wel aantrekkelijk. Ga jij nou ook eerder de winkel in? Ik kom er net uit, maar ik loop er wel altijd rond en van, oh, prachtig. En komen er dan af en toe wel eens van die aankopen in je tas waarvan je later denkt... Had ik niet moeten doen? Ja, meestal cosmetica en dan heb je een speciale verpakking... speciaal voor kerst en dan ben ik wel vatbaar voor. En ja. dat is dus verleiding? Ja. Je wordt verleid? Ja. Ik word enorm verleid hier. Ja, is het niet de zeemeerman, dan is het wel inderdaad spullen in de winkel. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Dan kom je binnen en er staat een levende kerstman... Met rendieren en die deelt kaarten uit? Ja, dat, dat, dat werkt zeker op mijn stemming, absoluut. Ja, ja, daar wordt je vrolijk van. Dit is wel een plek waar je heel erg verleid wordt. Hè? Er hangen overal glitters, maar ook de geur. We staan op de parfumafdeling. Is wel makkelijk ook, toch? Ja, ja het is heel wat anders dan de vismarkt. Wat, wat, wat je in de etalage... Je ziet, dat moet, uh, dat moet binnen worden herhaald. Er zijn bewegende raderen die in de edalage worden gebruikt... en die komen terug hier in de, in de winkel, uh, hangen aan de plafonds. Dus het is wat je buiten ziet, wordt binnen herhaald. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Nou, blijkt uit onderzoek dat één op de vier mensen onnodige aankopen doet. Dat is ook wel een beetje door die lokkertjes, eigenlijk een beetje door mensen als u. Ja, nou, dat horen we graag. Er moet meer gekocht worden. Jullie lokken eigenlijk, dat zijn misschien ook mensen die het niet helemaal kunnen betalen of die ja, laten denken, oh jee. Ja, maar goed, dan hebben ze gelukkig een, een, een week of veertien dagen de tijd om te ruilen. Bonnetje bewaren? Wel goed bonnetje bewaren, ja. Een verslag van Jessica van Spengen, hoorde u. Het is vier minuten voor half tien. Op het Filipijnse eiland Mindanao wordt nog steeds gezocht naar honderden vermisten. Vermoedelijk zijn veel van hen verdronken als gevolg van de tropische storm... die afgelopen week over de Filipijnen raasde. Grote overstromingen waren het gevolg. Correspondente Michel Maas. Michel, hoeveel doden zijn er inmiddels geborgen? Nou, Er zijn er bijna 700 al geborgen. En volgens gegevens van het Rode Kruis worden er nog minstens 900 mensen vermist. Dus dat dodental wordt verwacht. Dat gaat nog uh, fors oplopen, want... Eigenlijk zijn er vandaag al geen overlevenden meer gevonden. Komen dit soort watersnoodrampen vaak voor op de deel van de Filipijnen eigenlijk? Uh, nou, de Filipijnen zelf wel. Want uh, daar razen elk jaar wel zo'n twintig van die tropische stormen overheen. Maar Mindanao heeft daar eigenlijk nooit echt last van. En dat heeft dus ook geleid tot deze slachtoffers. Want die mensen dachten, het zal allemaal wel uh, toen het begon te regenen zijn rustig naar bed gegaan. En om twee uur s'nachts barsten die overstromingen los. En ja, uh, er werden hele dorpen werden weggespoeld. En ineens was dat water er en niemand had daarop gerekend. En dus vandaar die grote hoeveelheid uh, uh, mensen die omgekomen zijn. Nou, nou, begrijp ik dat er wel kans is nog op overlevenden. Kun, kun je wat vertellen over de reddingsoperatie die daar nu gaande is? Ja, die reddingsoperatie die is uh, nou ja, een beetje moeizaam op gang gekomen. Want omdat er nooit echt wat gebeurt op dat deel van Mindanao... ...waren ze helemaal niet voorbereid op de rand van deze omvang. Maar inmiddels hebben ze er uh, het leger op afgestuurd. Het leger dat uh, elders op het eiland uh, werd ingezet om te vechten tegen moslimrebellen. Die zijn even opgehouden met vechten en zijn nu bezig met het uh, bergen van slachtoffers... ...het opruimen van de rommel en ook nog het zoeken naar overlevenden. En er zijn er, Nauwelijks uh, worden er nog gevonden, maar er zijn wat mensen teruggevonden... ...die dobberden op zee bijvoorbeeld. Er was een heel gezin dat zat op het dak van een houten huisje... En dat het hele huisje is de zee opgedreven en werd kilometers buiten de kust door een vissersboot uh, gevonden. En die mensen die zijn gered. Maar dat soort uh, reddingsacties wordt steeds zeldzamer. En daar ja, gevreesd wordt dat er nu eigenlijk uh, nauwelijks nog overlevende gevonden gaan worden. Ja, en om hoeveel mensen uh, gaat het die daar getroffen zijn door, uh, door al die uh, stormen? In totaal? Ja, dat zijn er tienduizenden mensen zitten er sowieso in, in uh, geïmproviseerde opvangkampjes. Uh, kampjes waar ook gebrek is aan alles, omdat ze geen, geen tenten klaar hadden liggen. En dan uh, zijn er honderdduizenden mensen die, die schade hebben aan hun huizen, die auto's kwijt zijn geraakt, omdat die zijn weggespoeld. En, uh, ja, dus het, het, het raakt zeker honderdduizenden mensen daar. Correspondent Michel Maas, dankjewel voor nu. Tot zover dit uh, NOS Radio 1-journaal. Uh, Zometeen gaat Goedemorgen Nederland verder. Sven Kokkoman. wat gaan jullie doen? Dag ik, goedemorgen. goedemorgen. Na alle malaise over de economie is er ook voorzichtig positief nieuws... uit de mond van ING. De bank gaat vooruitkijken naar de economische winstverwachtingen... en komt met een wat rooskleuriger plaatje dan we tot nu toe hebben gehoord. Dus dat is interessant. Uh, verder heb jij tattoos of piercings toevallig? Weet het echt weten? Uh, ja, <laughs> ik heb een tatoeage. <laughs> Oké, okay, nou stel dat je gaat ergens uh, solliciteren... en om die reden word je afgewezen... dan vindt de minister van Sociale Zijn dat dat dan een reden is om je uit de bijstand te kieperen... mocht je daarin zitten, wat in jouw geval natuurlijk niet het geval is. Uh, en uh, de vraag is, waar ligt de grens? De Nederlandse gemeenten zijn buitengewoon uh, onaangenaam verrast... door de uh, mededeling van de minister en zeggen dit is onuitvoerbaar. En de Duitse geheime dienst blijkt de financier te zijn geweest... van de neonatie die al die uh, racistische moorden heeft gepleegd... de Dunner-moorden in uh, Duitsland. Dus de, uh, de geheime dienst in Duitsland zit achter uh, de financiering van neonaties. Dat en meer in Goedemorgen Nederland, zometeen na het nieuws... van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 De Belastingdienst wil meer inzicht in privégebruik van bestelwagens. Volgend jaar begint een proef met speciale kastjes die de gegevens over zakelijk en privégebruik van de busjes bijhouden. Wie veel privé rijdt gaat straks meer betalen en mensen die dat nauwelijks doen betalen minder. En als de proef slaagt wordt het systeem mogelijk ook ingevoerd voor leaseauto's.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 omdat er een briefje is achtergelaten met de tekst... Vliegen is uit tot volgend jaar. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. In een groot deel van Nederland is het nog steeds glad door bevriezing. Dat heeft te maken met uh, het, het vocht en de neerslag en de lage temperaturen. Het gaat vooral om de lokale wegen. Behalve in het zuidoosten van het land, daar schijnt niks aan te zijn. Ook de snelwegen zijn over het algemeen goed te bereiden. In totaal nog 127 kilometer file. Een paar dingen vallen op. Er is een aanrijding geweest op de A4, Delft richting Amsterdam. Bij Leidsendam zijn twee rijstroken dicht. File vanaf knopend Ipenburg drie kilometer tot aan Leidsenam. Het is dus nog langzaam rijden verderop richting Amsterdam... tot aan Zoeterwouderijndijk Rijndijk over acht kilometer. Er was een aanrijding op de A7, Duitse grens richting Groningen. Tussen Ouderschans en Winschoten nog twee kilometer. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer vrij. En op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Knopen de Bresseplein en Rotterdam Feyenoord nog 5 kilometer. Dat was ook een aanrijding. Tijdje was daar nog één rijstrook dicht, ook die is weer vrijgegeven. Dit is Radio 1, KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. ING positief over de kansen op economisch herstel. De bijstandsplannen van het kabinet zijn onuitvoerbaar, zeggen de gemeente. Duitse geheime dienst financieren neonatiebende. En het ochtendumeur van Henk Westbroek. Het is twee over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Joan Veldkamp is vanochtend in Hengelo. Vorig jaar kwamte Nederland met een gigantisch trooisuittekort En daar is een hoop om te doen geweest. Het domineerde wekenlang het nieuws... Hoe staan we er nu voor? We checken dat bij een van de grootste strooizoutaanbieders in Nederland. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedeborgennederland.nl Negatieve berichten over de economische situatie halen nog steeds dagelijks de voorpagina's van de kranten en van alle nieuwsbulletins. Maar ING, de bank, durft voorzichtig positief vooruit te kijken. Blijkt uit het vandaag verschenen rapport van de bank, Visie 2012, op weg naar herstel, vraagteken. Bob Hofman, hoofd ING Investment Office. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan dat vraagteken weg of staat dat er bewust? Nou, dat staat er heel bewust. Want uh, we verwachten een herstelling in de tweede helft van 2012. Maar net als nu zal de eerste helft van 2012 wel met economische krimp gepaard gaan. Ja, hoe komt u bij die uh, voorzichtig positieve voorspelling? Nou, die voorspelling gaat vooral over de, over de beurzen. En uh, het is zo dat... Het economische nieuws al een tijdje slecht is in de beurzen, nou, dat hebben we denk ik dit jaar gezien. Hè. De AIX staat denk ik een procent of twintig lager dan, uh, dan een jaar geleden. Ja. De beurzen zijn er al ontzettend op vooruitgelopen. Dus als je dan in de tweede helft van 2012 het economisch momentum iets zou zien oppikken, geloven mensen ook weer in winstherstel. Want de winst zal in, um, in 2012 gewoon voor Europese bedrijven dalen, verwachten we. Ja. En op, op het moment dat beleggers dat weer zien, dan kunnen koersen weer wat gaan stijgen. Dus we verwachten voor aandelenkoersen na het slechte 2011... wel een positief jaar voor 2012. Maar dat moet u toch even uitleggen als u het goed vindt. Want u zegt, de, de, de, voorspelling is dat, de verwachting is dat bedrijven verlies gaan leiden in 2012. En dat is goed nieuws. Ja, nee, ze gaan geen verlies leiden. Alleen de winstgevendheid schatten wij in. Voor Europese bedrijven zal iets van 10% lager zijn dan dit jaar. Maar we moeten denk ik niet vergeten dat in 2011 de winstgevendheid nog ruim 10% gestegen is wereldwijd. Ja. Maar goed, dan leiden ze geen verlies, maar maken ze minder winst. Hoe kan een bedrijf dat minder winst... Uh, maakt nu positief nieuws opleveren voor de economie? Nou, dat, dat levert niet positief nieuws op voor de, voor de economie. Het is denk ik andersom. Op het moment dat de economie... Uitgebodemd lijkt. Hè? En als, als je weer een klein herstel ziet. En we verwachten dat voor eind 2012. Ja. Dan zullen veel beleggers alweer vooruitkijken. Oké, okay, dan gaan bedrijven dus in 2013 weer meer verdienen. Ja. En zoals nu eh, beleggers vooruitgelopen zijn op het feit dat 2012 zwak wordt. Zullen ze dan vooruitlopen op een beter 2013. Dus daar waar de politiek en veel economen zeggen. 2012 wordt het jaar waar de klappen vallen. Dat wordt echt een zwaar jaar. Daar moeten we doorheen voordat we weer langzaam kunnen gaan opbouwen. Zegt u dat geld? eigenlijk alleen maar voor de eerste helft. En in de tweede helft van volgend jaar zullen we alweer voorzichtig herstel zien. Zo voorzichtig herstel zien in onze verwachting. En dat heeft denk ik te maken met het feit dat eh, economische groei... de komende jaren laag zal zijn omdat eh, het Westen zit in een schuldenafbouwscenario. En op het moment dat het conjunctureel zoals nu, dan even tegen zit... dan kom je in een krimpscenario. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten eh, dat een, een tijdelijke krimp niet betekent dat je nooit meer groeit. Ja. Um, en dit hoort gewoon bij de conjunctuur. En het vervelende van zo'n lage economische structurele groei... is dat elke conjuncturele neergang dan met een krimp gepaard gaat... waar je normaal dan even goed een kleine, een kleine groei van de economie houdt. Dus alle doemscenario's van uh, jarenlange recessie... sommige economen spreken zelfs van 10 of 20 jaar zelfs... en zelfs uh, ook scenario's waarbij banken zoals de ING in de problemen kunnen komen... die veegt u zo van tafel? Nou, die vind ik niet, niet helemaal van tafel. Maar ik denk dat we uh, niet al te zeer moeten, moeten denken En vaak zie je in periodes zoals nu al dat het tegen zit... dat uh, mensen denken dat het nooit meer goed komt. Net zoals in periodes van voorspoed. Mensen denken dat het nooit meer misgaat. Ja. Nou, de waarheid zal er denk ik ergens tussenin liggen. Alles hangt af van vertrouwen in de financiële markten. En dat hm. vertrouwen was de in ieder geval het afgelopen jaar goed weg. En dat had alles te maken met hoe de Europese regeringsleiders... de eurocrisis aan het, uh, aan het behandelen waren. En ze kwamen uh, in de ogen van velen met uh, veel te laat uh, te weinig maatregelen. Ja, ja dat, is het, uh, dat is het idee. En ik denk dat mensen moeten beseffen... dat het, het briljante plan voor de euro, dat bestaat eigenlijk niet. Um, iets wat je in twaalf jaar gecreëerd hebt en wat niet goed gelopen is... kan je niet in één weekend of in twee weekenden uh, helemaal herstellen... Dus ik denk dat het plan wat je vorige week hebt gezien een, een, een aanzet is. En het is denk ik in 2012 belangrijk dat de politiek doorgaat met zorgen dat er plannen blijven komen. En ik verwacht dat um, de markt dan steeds meer gaat geloven van oké okay, het is niet het briljante plan. Maar de politiek gaat in ieder geval net zo lang door tot de euro gered wordt. Daar gaat het om. En dan hebben de markten dus, uh, laten we zeggen... Uh, de weeffout bij het ontstaan van de euro als een fact of life gezien. Ja, en ik denk verwerkt. Want je, het is wel degelijk zo dat de rentes in Nederland, Duitsland... fors naar beneden zijn gegaan dit jaar. Terwijl Italië uh, een volle 2% meer moet betalen dan begin van het jaar. Dus ja. Uh, ja. Volgens uw scenario's op hoeveel groei komen we dan uit... in de tweede helft van 2012 en 2013? Nou, dat zal heel mager zijn... Uh, ik denk de eerste helft van, van 2012 nog een duidelijke min. Maar ik denk dat je per saldo op het jaar op, op, even goed op een min uitkomt. Hè. Min 0,4 is onze inschatting. Waarbij je dan het eind van het jaar weer op plus 0,1, plus 0,2 zit. Het is, het is minimaal, maar wel uh, weer in de positieve cijfers. Ja, dus het blijft wel een beetje een moeilijk jaar. Maar minder uh, zwartgallig als nu wordt voorgesteld. Ja, zeker. En ik denk vooral voor beleggers die dan alweer verder vooruit kijken, net ja. zoals ze dit jaar gedaan hebben. Ja, dat is dus goed nieuws voor beleggers en pensioenfondsen ook. Want die hebben natuurlijk nu met hun uh, teruglopende marges te maken... en de dekkingsgraad die niet meer, uh, waar, niet, waar niet meer aan voldaan kan worden. Ja. Dus het is even door de zure appel heen de eerste komende maanden... en daarna is het klaar. Nou ja, goed, uh, dat is denk ik met beleggen altijd zo. Het blijft altijd vol met, uh, met onzekerheden en tegen... In 2012 kunnen we weer nieuwe onzekerheden opduiken. Maar zo is het als we, erop nu, zoals we er nu tegenaan kijken. En ik denk wel dat beleggers er zeker ja. ook in 2012 rekening mee moeten houden. dat het pad ernaartoe heel bewegelijk is. Hè? Net als we de, nou, dit jaar gezien hebben met grote pieken en dalen op ja. uh, aandelen- en obligatiemarkten. En als mensen nou zitten te luisteren en denken: ja, dat is weer zo'n bankier met het heilige vertrouwen in de markt. En die bankiers hebben er zelf een bende van gemaakt. Natuurlijk roepen ze dit nu, maar eerst maar zien dan geloven. Wat zegt u dan? Um, nou, ik kan, me daar, uh, ik kan me daar iets bij voorstellen, um, maar ik denk dat de meeste bankiers um, echt hun uiterste best doen om een, uh, een reëel beeld te, te schetsen. Juist. Is Saab toevallig een van uw klanten ook, of niet? Nee. Oké, okay, dat is mooi nieuws, want het uh, bericht komt net binnen dat de Zweedse autofabrikant in de Zweden bij de rechtbank het faillissement heeft aangevraagd. Oké. Okay. Nou ja, goed. Daar kunt u dan verder ook niks mee. Maar dat hebben we dan nog maar even gemeld. Nou, fijn nieuws. Ik bedoel, het is toch prettig aan het einde van een, een economisch rampjaar... om weer wat voorzichtige zonderstalen te zien voor 2012. Ja, ik hoop het. Bob Hofman, hoofd ING Investment Office. Hartelijk dank. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een 44-jarige chimpansee uit Los Angeles is dood. De chimpansee werd beroemd omdat hij lange tijd verslaafd was aan roken... en na het afkikken van roken raakte de aap verslaafd aan snoep. <laughs> zijn apen zo verslavingsgevoelig? Bioloog Jan van Hoof heeft het antwoord. Jazeker. En net als alle andere dieren. Want uh, verslaving heeft te maken met het feit dat dingen die bevredigend zijn zoals seks hebben, een prestatie verrichten, geweldig harde marathon lopen. Al dat soort dingen die geven fijne gevoelens. En dat is van nature is dat de beloning voor dingen die van belang zijn. En daarbij spelen stoffen een rol in de hersenen, endorfine. Nou, morfine lijkt daar een beetje op. En dat roept datzelfde effect op, maar langs een korte weg, direct. We gebruiken het daarom ook om weldade gevoelens op te roepen, maar het onderdrukt ook pijn, angst, etc. Daar kun je dus verslaafd aan raken. Toen dieren dat ook? Ja, die kunnen dat ook. In het laboratorium kan het, maar het gebeurt ook wel in de natuur. Bijvoorbeeld bepaalde bomen die dragen vruchten, die gaan gisten. Een paar weken lang. Nou, dan is het feest. Alles eet daarvan, raakt beneveld. Maar raken ze verslaafd? Nee, net niet. Er is geen tijd voor, want tegen die tijd is de bar dicht. Dan zijn de vruchten op. Dat is Jan van Hoofd met het antwoord. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, Meld u ons dan vooral naar... ...goedenborgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Hengelo. Terug dus naar Joan Veldkamp. In een enorme hal in Hengelo bij het bedrijf Axo Nobel... ...ligt een gigantische witte berg strooizout. En een shovel pakt daar steeds grote happen uit die in een container verdwijnen. Egbert Schasvoort is locatiemanager in Hengelo. Meneer Schasvoort, hoeveel ligt hier? Hier ligt uh, ongeveer 25.000 ton. Om daar een voorstelling van te maken. Dat is, uh, de, de hal is ongeveer anderhalf voetbalveld. En het ligt dan ongeveer 15 meter hoog opgestapeld. En hoeveel uh, uh, ton strooisout is er vorig jaar nou uh, op de Nederlandse wegen terechtgekomen? In die extreem strenge winter. Uit, uiteindelijk is er ongeveer 600.000 ton uh, Weggestrooid op de Nederlandse wegen, dus dat is zo ongeveer 25 van dit soort uh, silo's. 25 van dit soort silo's vol. En hoeveel uh, gemeentes hebben nou een contract bij jullie? We hebben een marktaandeel van ongeveer 1 derde deel van ne in Nederland. En ziet u nou dat die gemeentes meer bij jullie hebben besteld dit jaar dan vorig jaar? Nou, we hebben maar ongeveer 10% extra contracten afweten te sluiten met onze, uh, met onze afnemers. Verbaast u dat? Ja, dat is, dat is, wij kunnen het niet helemaal beoordelen. Het lijkt niet al te veel uh, meer ten opzichte van vorige winters. Maar het kan zijn dat zij al uh, grote voorraadposities hebben ingenomen en daarom uh, denken niet meer nodig te hebben. Maar er is vorig jaar behoorlijk veel paniekvoetbal geweest. Uh, zelfs Rijkswaterstaat heeft bij jullie moeten aankloppen uh, uh, in nood. Hoeveel heeft Rijkswaterstaat toen van, u, van uh, Axo Nobel buiten de contracten gekregen? Wij hebben toen ongeveer 20.000 ton aan, aan Rijkswaterstaat geleverd. Dus dat is bijna zo'n silo vol. En, en heeft Rijkswaterstaat dan nu extra contracten bij jullie afgesloten? Nee, wij hebben geen contract met Rijkswaterstaat. Dat is wel een beetje opmerkelijk, zou ik willen zeggen. Ja, Rijkswaterstaat... Er zijn meerdere aanbieders van, van Wegenzout in dit land. Dus het kan heel goed zijn dat zij andere uh, contracten met, uh, met, met onze concurrenten hebben afgesloten. Dat paniekvoetbal hè, wat er vorig jaar was. Opeens kwam uh, iedereen bij jullie voor verzoeken voor zout. Ja, dat klopt. Uh, dat, dat is, uh, dat, dat, dat, uh, uiteindelijk wist niemand natuurlijk meer waar ze het weegzout vandaan moesten uh, halen. Uh, en en er is natuurlijk wel, de publieke veiligheid is dan wel in, in gevaar. En dan zie je dat, dus ook dat, dat er ook van die hele rare paniekreacties zijn geweest als, als badzout wat, wat weggestrooid is en noem maar op allemaal. En hoe heeft Axon Nobel nu zich nu voorbereid? Hoeveel ton hebben jullie nu in deze winter opgeslagen? Ja, we hebben nu ongeveer 300.000 ton aan zout opgeslagen. Dat is ruim voldoende om onze contractpartners te kunnen beleveren. En dat is veel meer dan normaal? Ja, dat is toch wel 50 tot 100.000 ton meer dan dat wij in de afgelopen winters op voorraad hadden. Nou kwamen ook zout uit Egypte zelfs vorig jaar. Is dat nu weer zo? Nee, wij, hebben, wij denken op dit moment dat we het enkel met zout van Hollandse bodem kunnen redden. En hoe lang duurt het nou tot zo'n berg? Er komt zelfs steeds nog zout uit het plafond naar beneden gestroomd. Hoe lang duurt het uh, tot zo'n tot zo gigantische berg weg is? Nou, op een goede sneeuwdag wordt eens zo'n uh, zo berg zout uh, in één dag weggestrooid. Ongelooflijk. Verwacht u een strenge winter? Dat mag u zeggen. Wij zijn erop voorbereid. Prima, dank u wel. Zei Joan Veldkamp. Straks Duitse geheime dienst gaf neo geld voor valse paspoorten. Maar eerst, de bouwsector wil compensatie van minister Schippers van Volksgezondheid... voor de stijging per 1 januari, komend jaar dus, van de zorgkosten voor werkgevers. Het gaat in de bouw zo slecht dat de bedrijven deze kosten er niet bij kunnen hebben. Zegt althans de Nederlandse Vereniging van Ontwikkelaars en Bouwbedrijven, de NVB. Nico Rietdijk is van die NVB. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel, hoeveel geld gaat het u kosten extra? Ja, alles bij elkaar. Praat je praat hier toch wel over uh, miljoenen... En uh, dat kan voor een klein bedrijf toch al gauw zo'n uh, zo 7000 euro uitmaken. Ja. En voor grote bedrijven kan het oplopen tot uh, enkele miljoenen euro's. Maar u moet me één ding uitleggen, want de werkgeversbijdrage gaat toch juist omlaag? Uh, ja, in procenten uh, wel. Maar de inkomensgrondslag waarover de, de premie berekend wordt, die gaat juist weer fors omhoog. En zo kan het uh, gebeuren dat uh, de meeste bedrijven fors meer gaan betalen dan, uh, dan vorig jaar. overigens... ...waren de zorgkosten ons eigenlijk bijzonder veel zorgen, want in de afgelopen acht jaar... ...zijn de bedragen die werkgevers betalen al ruimschoots verdubbeld, de tarieven althans voor de zorg. Ja. Met andere woorden, u zegt, wij kunnen dat gewoon niet betalen? Nou ja, onze sector die, die wordt onevenredig zwaai getroffen door de crisis, zou je kunnen zeggen. Het is overigens niet de crisis alleen, de eurocrisis, de kredietcrisis... Maar ook hebben met name woningbouwers en uh, andere bouwers erg veel last van, uh, van het uh, hypothecaire beleid. Hè? Het staat volop ter discussie. Ja. Banken lenen minder royaal. En dat zorgt ervoor dat uh, ja, de markt staat stevig onder druk, zou je kunnen zeggen. En we verkopen aanzienlijk minder woningen. Zeg maar zo'n 70 tot 80 procent minder in de nieuwbouw dan ja. uh, in de goede jaren voor de crisis. Met, en... met andere woorden, het is een optelsom van ellende. En u zegt, dit kunnen we er echt niet meer bij hebben. Nee. Niet meer bij Wat gebeurt er als het toch moet? Nou ja, als het toch moet, u moet zich voorstellen... heel veel bedrijven staan al aan het eind. Ik ken uh, heel veel, uh, met name ontwikkelingsbedrijven... waar al zo'n 50% van de personele capaciteit is geschrapt. Dat betekent dat er mensen ontslagen zijn. En die bedrijven doen dat natuurlijk niet uh, omdat ze dat zo plezierig vinden... maar omdat ze gewoon aan het eind staan... Ja. En op het moment zo'n maatregel er weer bij komt... ja, ik hou mijn hart vast, laat ja. ik het zo zeggen. We hebben contact gehad met MKB Nederland. Die delen op zich uw zorgen over de stijgende zorgkosten... maar wijzen er ook op dat het voor een deel van de bedrijven... wel degelijk positief uitpakt. Ja, dat is niet in ons geval. En uh, het, het kan zijn dat in bepaalde bedrijfstakken, dat ze, misschien het geval is overigens ook de werkgeversorganisaties hebben vorige week aan de bel getrokken. Het was, dacht ik, vorige week donderdag gezegd, uh, ja, dit loopt gillend uit, uh, uit de hand. Ja. Maar het kan best zijn dat bedrijfstakken met personeel die relatief weinig verdienen, dus vol personeel, dat die uh, er iets gunstiger uitspringen. Maar nou. als je een bedrijfstak hebt die erg arbeidsintensief is... Dat dan kom ja, je in de problemen, zegt u. Ons in de ontwikkelingsbranche, ja. de salarissen ook iets hoger liggen. Ja, daar uh, moet je fors meer in de buidel tasten. Laatste vraag, wat wilt u concreet van de minister? Nou, we hebben de minister gevraagd. De minister uh, erkent dat de bouwsector op dat ogenblik bijzonder lastig heeft... en het er niet bij kan hebben. Dus we hebben gevraagd, draai de wijziging terug... of zorg dat we een uitzonderingspositie krijgen. In ieder geval voor de paar jaar dat we momenteel zo hevig in crisis verkeren. En daar hebt u nog geen antwoord op gekregen? Uiteraard nog niet, maar dat verwacht ik binnenkort wel. Nico Rietkijk, Riet Dijk van de NVB. Ik dank u wel.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 Scurrying. Oh, beautiful, please don't hurt. Maybe just a half Why a Why don't you more? put some records on while I pour? over? <laughs> oh, baby, it's bad out there. Say what's in this drink. there's no caps to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are <laughs> like starlight. To like break this I'll take your hat. Your hair looks I square. I want to say no. Oh, if I move At close. least there will be Ooh, that I try to keep I really can't stay Baby, don't hold out On a tropical shore Ooh, your lips are delicious Or maybe just a cigarette tear at mine I've got people. to go home Or maybe you would freeze out there You know it's up to your knees out there You would really be great I swear when you touch my hand Tom Jones en Cyrus Matthews met Baby It's Cold Outside. We gaan naar Duitsland, dames en heren, om acht minuten voor tien. In de extreemrechtse moord op negen allochtonen daar... tussen 2000 en 2006, de zogenaamde dunner moorden... blijkt de geheime dienst de moordenaars te hebben betaald. Schande voor Duitsland is hiermee compleet. Rob Zavelberg, correspondent daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat? Nou, de geheime diensten wilden eigenlijk weten waar die terroristen zich bevonden. Die waren ondergedoken in het Oost-Duitse Turingen eh, eind jaren negentig. En eh, ze zijn daarmee zo ver gegaan eh, dat ze ook eh, geld, 2000 D-Mark ongeveer 2000 euro hebben uitgegeven... Eh, om, om eh, die plek te weten te komen waar die lui waren ondergedoken. Is het alleen maar een kwestie van een uit de hand gelopen infiltratie of is er meer aan de hand? zeker niet. Het was niet alleen uh, een sprake van infiltratie, het ging ook om, om via uh, hardcore neonazies uh, uh, dat soort informatie te krijgen. Maar die hebben het geld gewoon in eigen zak gestoken. Bijvoorbeeld uh, de persoon van uh, Tino Brandt, dat was toen de baas van de Turinger Heimatsoets, de koppelorganisatie van de uh, toch heel sterke neonaties toen in uh, Oost-Duitsland. Uh, die heeft bij elkaar 200.000 uh, marken in eigen zak gestoken. En de dienst dacht dus, de geheime dienst uh, dacht dat ze daarmee uh, goede informatie kregen. Maar daarmee werd eigenlijk het extreemrechtse gedachtegoed bij demonstraties en met uh, concerten en zo. eigenlijk gewoon door de overheid in Duitsland gefinancierd. Juist. Hoe, hoe is die dienst precies te werk gegaan? Nou. Um... Men heeft natuurlijk heel veel uh, telefoons afgeluisterd. En toen, toen bleek dat deze uh, drie terroristen... Uh, Moedloos, Bernhard en uh, Tsjepe... Uh, dat die um, uh, eigenlijk geld nodig hadden. Want het uh, overleven ondergronds kost natuurlijk geld. En uh, ze hadden enerzijds bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een monopoliespel... Pogromli, een uh, nazi-monopoliespel, gecreëerd. En uh, dat, dat werd ook door de geheime diensten gekocht. Dus, dus ze wisten dat. En daarmee uh, uh, kon je dus eigenlijk te weten komen... Uh, tenminste, daarmee, daarmee werd dus een, een spel gefinancierd waarmee dus terroristen ook uh, betaald konden worden. En ze wilden dus uh, op die manier uh, weten waar die zich bevonden. En anderzijds uh, ja, uh, hadden die ook paspoorten nodig om uh, zeg maar naar het buitenland te reizen. Ja. En uh, daar werd dus ook uh, aan die Tino Brand, die ik eerder al noemde, uh, geld gegeven. En ja, dat is natuurlijk een zeer kwalijke zaak. Nou is uh, dit allemaal naar buiten gekomen omdat een voormalige medewerker van de dienst in, uh, in Tuurlingen is opgeroepen om uh, vraag en antwoord te geven uh, aan een geheime parlementaire controlecommissie. Is het nou zo uh, dat die dienst ook op de plaats delict zelf was, dus dat er een spion bij de moorden aanwezig was? Bij sommige uh, moorden, we praten dus over negen uh, moorden, acht uh, keer op een uh, Turkse ondernemer, één keer op een Griekse ondernemer in Duitsland en de liquidatie van agenten. Bij minstens één moord uh, was een, uh, uh, een directe medewerker van de geheime dienst aanwezig in het internetcafé. Daar werd uh, de Turkse ondernemer uh, Halit Yozgat in Kassel in het zuiden van Duitsland werd, uh, uh, vermoord. En, Um, die man die was in het internetcafé aanwezig, die spion, en heeft niet ingegrepen. En later heeft de politie uh, hem toch opgespoord, omdat hij ook wegliep uh, na de, ja, uh, nadat de politie kwam. Ja. Uh, en die had bijvoorbeeld mijn kamp thuis liggen. En dat is gewoon opnieuw een, een bewijs dat uh, bij, bij die verfassingsshoots, bij de geheime dienst, dat daar uh, hele, maar ook soms halve uh, neonaties werkten. Is het, want dat is natuurlijk de overkoepelende vraag, zeker in Duitsland, namelijk of die geheime dienst nazi-sympathieën heeft nog altijd? Ja, je praat over. Uh, Duitsland is een groot land, 16 deelstaten, en je hebt dus ook 16 uh, regionale geheime diensten. En uh, het is in elk geval zo dat bijvoorbeeld de toenmalige baas van de geheime dienst in Turingen, uh, Helmut Reuwer, uh, die werkt bijvoorbeeld nu voor een extreemrechtse uh, uitgeverij, die werd in de tijd uh, ontslagen omdat hij die Tino Brandt... de baas van de neonaties in Turingen, uh, die 200.000 uh, D-mark gaf. Dat liep gewoon helemaal uit de klauwen. En nu blijkt dus ook dat hij inderdaad extreemrechtse sympathieën heeft. Juist, goed. De schande voor Duitsland is compleet, hè? Ja, dit is... Dit is nou ja, schande. Dit is gewoon een... Uh... Een vreselijke zaak, niet alleen voor de slachtoffers, eh, maar ook voor veel Duitsers die zich afvragen ja, hoe heeft dit in, in, in de hemelsnaam kunnen plaats, eh, plaatsvinden? Dit, ja. is, dit is natuurlijk eh, niet alleen dat je blunders maakt bij de arrestatie en zo en bij de opsporing, maar vooral ook het, het actief financieren van dit soort eh, neonazi's die, die alle gang hebben. Ik moet het hierbij koden, laten, dankjewel. Tot zo, dames en heren. En zonder de eurozone kunnen wij in Nederland, zeg ik altijd, de tent wel sluiten. Belangrijke en gewone mensen. Kijk, Limburg maakt verlies als provincie. Maar je hoort nooit iemand uit Noord-Holland zeggen. Ja, maar dat moeten we afstoten, want daar moet allemaal geld heen. Over de zin en het onzin van het leven. Griekenland heeft de boel geflasht. Als wij dat geweten hadden, had Griekenland er nooit ingekomen. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Griekenland is het Limburg van Europa. Waarom economische zin. Vanmiddag van 2 tot half vier in dit is de dag: Radio 1. Het nieuws.